Drie uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. In Stadskanaal is brand uitgebroken in een kartcentrum. De loods waar het centrum in zit, staat in lichter laaien. De brandweer bestrijdt het vuur met groot materieel, maar de loods is waarschijnlijk niet meer te redden. Op het moment dat de brand uitbrak, was het kartcentrum al dicht. Voor zover bekend is dan ook niemand gewond geraakt. De loods ligt aan de elektronicaweg in Stadskanaal, op een bedrijventerrein net buiten het centrum. Mensen die in de buurt wonen, hoeven hun huis vooralsnog niet uit.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 Het nieuwe seizoen met Martijn Middel en Bram Douwens. Een blik in de glazen bol, een nacht lang koffie, Dik kijken. Goedenacht, tot zes uur is dit het nieuwe seizoen bij Omroep VNL. Wat worden de films van dit najaar? Welke nachten moet u opblijven voor Amerikaanse sporten? En 2013, dat wordt het jaar van de strategische games. Dat en meer hoort u het komende uur. Maar eerst... Geen ultieme vooruitblik op het nieuwe seizoen... zonder de blik van een professional. Want wie anders dan een helderziende... kan ons iets vertellen over de situatie van de wereld in 2013? Sandra Zolkes is een medium, heeft haar eigen praktijk... zol, energie en aarde en is bij ons in de studio. Goedenacht, Sandra. Goedenacht. Welkom. Bedankt. Um, de eerste vraag. Een beetje obligaat, maar we moeten hem stellen. Maar wat doet een medium nu precies? Um, ja, ik werk als medium. Ik stem me dan af. Um, uh, ik mediteer kort van tevoren voordat ik waarnemingen ga doen. En um, ja, dan krijg ik informatie. Ik zie, uh, zie krijg dan beelden te zien. Ik hoor informatie en ik voel ook... Uh, dus ik ben eigenlijk televisie aan het kijken, radio aan het luisteren... En Iemand ook aan het voelen te Bij uw consult? Dus ja. Ik, ik maak, even laten we het voorbeeld makkelijk maken hier... Ik maak een afspraak met u ja. in de praktijk. Ja. Ik ga tegenover u zitten... Ja. En dan concentreert u zich op mij. Ja, dan heb ik eigenlijk van tevoren dus al kort gemediteerd. Heb ik mijn ja, kanalen zeg maar opengesteld, zeg ik het maar. Dat zijn chakras, dat zijn energiekanalen, energiepunten die ik openstel. Dus zit ik als het ware klaar om, uh, om informatie te ontvangen. En natuurlijk heet ik de, de cliënt uh, van harte welkom. Soms vraag ik wat de specifieke vraag is. Andere momenten kan iemand gewoon gaan zitten en die vraagt van... Doe eerst maar spontane waarnemingen. En dan begin ik. Ik krijg veel symbolen te zien. Het kunnen alledaagse symbolen zijn: een stoel, een krant, uh, een rivier. En uh, dat geeft dan een betekenis. En ik ga meestal geef ik informatie over het hier en nu. Wat nu bijvoorbeeld speelt uh, in relatiesfeer, qua werk, um, qua woonruimte. Woon dus net wat zich, uh, wat zich aandient. En um, het gaat over het hier en nu. En dat kan mensen helpen om betere beslissingen te maken in de toekomst. Maar u kan niet zien wat er in de toekomst gebeurt? Uh, soms wel. Ja, ik moet zeggen dat ik me veel concentreer op het hier en nu. Want wat je in het hier en nu, in de, in de huidige situatie, beslist voor keuzes maakt... bepaalt voor een groot deel je toekomst. Uh, dus dat is belangrijk. En ieder mens heeft ook een eigen verantwoordelijkheid... Dus uh, dat je zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt en dat ook ja, bewust doet. Dus ik help mensen om uh, ja, daar inzicht in te krijgen in wat voor situaties ze nu zitten. En soms bevestig ik ook het eigen gevoel van iemand. Wat iemand zelf al heeft, maar nog niet helemaal helder heeft of nog niet helemaal heeft kunnen uitspreken. En dan geef ik informatie en dan zegt iemand ja eigenlijk... Had, voelde ik dat zelf ook al? Of was ik dat van plan? En is het eigenlijk een, een bevestiging of een aanmoediging... Uh, dat iemand eigenlijk door kan gaan met de stappen die hij of zij zet? Wat, uh, wat, wat mensen die, zoals ik, die niet die kanalen hebben... altijd lastig te bevatten vinden, is wat je dan precies ziet. Hoe je dat ervaart, zie jij... is dat als, de, als de televisie kijken, maar zie je het echt zo? Ervaar je het echt zo? Nee, niet letterlijk. Uh, het zijn... Ja, beelden die in je hoofd... Uh, je kan wel, als je een voorstellingsoefening uh, doet... Als ik bijvoorbeeld nu aan jou vraag, stel je eens een stoel voor... Dan heb je waarschijnlijk een stoel nu. voor. I Meteen. Zo zie ik ja. het ook. Maar dan beelden die ik doorkrijg. Ja. Dus als ik niet tegen de mensen thuis zeg... Stelt u zich eens een lamp voor? Met dan, ogen dicht. Met ogen dicht. Dan komt dat het dichtste bij de ervaring die u elke dag heeft, of die u heeft als mensen bij je koel komen. Ja, dat zijn dan de beelden. Maar ik krijg ook uh, woorden te horen. Maar dat gaat ook niet echt met mijn gehoor. Maar met innerlijk horen. En ik krijg uh, ook uh, emoties te voelen. Bijvoorbeeld kan ik verdriet voelen als iemand dat heeft. Of, uh, of woede. Of blijheid. En dat wordt dan ja, in mijn energieveld. In mijn aura gezet. En dan voelt het alsof het van mij is, dan ervaar ik het zoals mijn cliënt het dan ook ervaart. Ja, want dat straalt die cliënt uit. Dat zijn niet andere mensen die die woorden zeggen. Mensen die er niet zijn. Dat, zijn, dat is de cliënt die dat gevoel aan u uitdraagt. Daarom voelt of ervaart u dat? Uh, nee, ik heb een uh, team van helpers en begeleiders... die dat gevoel in mijn aura zet. Maar het kan wel dat ze dat een andere manier van waarnemingen doen... is een aura lezen of een aura waarnemen... Dat is een andere manier om, om ja, ook een reading te doen ja. of informatie te krijgen. Het is, en, en ja, sorry, ik denk dat wij twee hele nuchtere Hollandse <laughs> jongens zijn. Een en wel, en ja. dit soort dingen altijd heel moeilijk te bevatten vinden. Uh, uh, je hebt in ieder geval meerdere manieren om, om contact te maken met iemands energie. Ja, absoluut. Uh, en dat, dat is de basis van het verhaal. Als ik, als ik het. Als ik het een beetje samenvat, dan is dat in ieder geval een heel wezenlijk element in, in uh, uh, de manier waarop, waarop. Mag ik jij zeggen het trouwens? Ja, hoor, dat ja dan kan. zeggen we gewoon je. Jij toch? Dan maak het hier gezellig. Waarop, waarop, je, waarop je inderdaad uh, je werk doet. Ja, ik ben de energie aan het waarnemen en, en ja. met mijn zintuigen uh, geef ik die informatie door. Ja. Heeft u nou thuis ook een uh, vraag? Want dat is wellicht een, een idee. Hè? Ik denk dat heel veel mensen hier vragen over hebben. Uh, dan is het wellicht ook een idee om even te bellen met onze redactie. Dat kan altijd. Die staan altijd open voor dit soort vragen en nemen de telefoon met veel plezier op. Uh, dat kan op het uh, nummer van Radio 1, dat is 0800 1121. Er zijn natuurlijk heel veel mediums en media actief in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan Cher en Derek Ogelfield. Wat vindt Sandra eigenlijk van deze zeer bekende collega's? Wij praten daar zo over met haar verder. Ja, kent u de computergame SimCity nog? Of anders Age of Empires? Als deze namen u niet zeggen, dan bent u waarschijnlijk niet zo'n gamer. Of laat ik het nog eens duidelijker zeggen, speelt u geen computerspelletjes? Iemand die dat absoluut wel is, is Thomas Picauli. ja. Hij ja. schrijft voor de website Gamer.nl. Thomas, goedenacht. Goedenacht. Ja, die, die twee games die we zojuist noemden, SimCity, Age of Empires... die zitten allebei in hetzelfde genre. En 2013 is nou toevallig net het jaar van dat genre. Leg uit. Um, ja, dat, dat lijkt het te gaan worden. Het is um, heel, of nou toevallig is of niet... Uh, rond 2013, begin 2013... lijken er echt heel veel interessante strategietitels uit te komen voor de PC... Ja. Wat uh, ja, best wel bijzonder te noemen is... aangezien niet elk jaar een nieuwe SimCity komt... niet elk jaar een nieuwe StarCraft-uitbreiding komt... en een game als XCOM, Enemy Unknown... Dat is volgens mij al 14 of 17 jaar al niet uitgekomen. Ja. Uh, uh, even, even ook voor onze, onze oudere luisteraar. Je noemt nu een aantal uh, games. We hebben het over uh, strategie-games. Kun je, kun, je, kun je kort uitleggen hoe, hoe zo'n strategie-game is, is opgebouwd? Hoe, hoe werkt zoiets? Ja, er zijn uh, verschillende soorten strategie games. Je hebt uh, games die gefocust zijn op uh, het oorlog voeren. En er zijn spelletjes die, zoals SimCity, die is dan weer wat bijzonderder. Die is dan echt gericht op het uh, opbouwen van een stad en het runnen van een stad. Maar goed, de, de oorlogsversies die zijn dan wat. Uh, die zie je vaker. En het doel van die spelletjes is vaak: uh, je bouwt een leger op door middel van uh, uh, grondstoffen te verzamelen. En dan train je manschappen en met die manschap, met het leger... daarmee ga je de tegenstander te lijf. En uh, ja, dat is het dan, die tegenstander veroveren... en dan ja, de baas zijn van een land van de wereld. Ja, nou weet ik wel dat... Uh, ik, ben, ik ben een beetje afgehaakt bij SimCity vroeger... maar dan weet ik wel, dan had je net een hele mooie uh, stad opgebouwd... en dan kwam er of een orkaan of een, <lacht> nog dinosaurus. Erger, een dinosaurus. Die heb ik ook gehad. Inderdaad. Ja, ook. Is, is, is, gebeurt dat soort ongein ook nog steeds? Of hoe zit dat? Ja, klopt. Ook, ook in de nieuwe uh, nieuw SimCity-titel die gaat uitkomen in uh, 2013... dan uh, zijn er ook weer rampen beschikbaar. Dus het kan heel goed, inderdaad, als je net uh, een mooie stad gebouwd hebt... dat er in één keer uh, alles ontploft, dat er inderdaad een ufo uh, boven je komt. Wat zeg je dat ook mooi? Dan zijn er weer rampen beschikbaar. Alsof het, alsof het iets is wat je wil, <lacht> toch? <tos> <tos> um, um, ja. met, met Thomas, uh, deze spelletjes die, die bestaan al heel lang. Wat blijft... Zo'n uh, uh, uh, uh, uh, so SimCity ook, ik bedoel, dat speelde ik toen ik tien was... En nog steeds spelen mensen dat spel. Waarom ja. trekt dat zo enorm? Uh, ja, het, het zijn denk ik twee dingen. Allereerst zeg maar het spel zelf. Uh, dit is redelijk uh, goed. Zeg maar, je kan het, het is makkelijk om op te pikken. Je, je begrijpt het vrij snel. Maar als je het echt gewoon heel goed wil worden. Dan moet je er echt tijd in steken. En uh, als je die tijd erin steekt. Dan, en er goed in bent. Dan wil je waarschijnlijk ook gewoon daarmee doorgaan. En dan begint het echt leuk te worden. En een tweede deel, tweede iets voor mij in ieder geval persoonlijk en ook voor heel veel andere mensen, is het ook een soort van rustgevend om zo'n spel te spelen. Als het draai erin zit en ja, voor je het weet ben je echt gewoon drie, vier uur verder. En ben je eigenlijk in een soort van, uh, lijkt wel zen-modus uh, om het zo maar te noemen. Ja, net als dat heel veel mensen op dit moment uh, overdag voor de televisie zullen zitten... om uh, de Olympische Spelen te volgen. Uh, ja. Zo zit jij uh, achter je PC of je gameconsole om dit soort uh, games te spelen. Uh, nog, nog één vraag. Uh, want 2013 ja. wordt het jaar van de strategie game. Daar lijkt het in ieder geval op. Wat maakt, ja. um, wat maakt 2013 in dat opzicht zo bijzonder? Wat, wat kunnen we dan gaan verwachten? Um, nou ja... Qua, qua strategie-games zijn er inderdaad een hele hoop uh, bekende titels die uitkomen. Ja. Dus uh, dat, dat is heel bijzonder. Maar dus staan er ook nog vernieuwingen op stapel? Is er ook nog iets waarvan we zeggen, nou, dat hebben we nog niet gehad? Ja, nou dat is, tegenwoordig wordt is het, is het steeds moeilijker in, in games om echt, uh, echt vernieuwing te zien. En je zou ook zien dat in de strategie-games er zullen niet echt revolutionaire dingen inkomen. Het, het is allemaal op de pc, dus de besturing is nog steeds hetzelfde. Je klikt je manschap aan, je stuurt ze ergens naartoe, je zet een gebouw neer allemaal weer mooier, het is allemaal weer beter, je kan weer meer. Dat is het. Je, je zult niet echt uh, revolutionaire dingen gaan zien. Dat niet. Is er iets wat jij graag, graag in een spel, in een strategiespel zou zien wat er nog niet in zit? Um, nou, nee. Nee. Zeg maar, er is niet echt een bepaalde feature die erin moet gaan. Want voor mij zijn die strategie games. Ook, ook, ik speel nog steeds, zeg maar, in Sim City die uit 2003 komt en. Daar ben ik nog steeds best wel heel tevreden mee. Ik vind het alleen leuk als, het gewoon, als je nog wat meer kan, als het nog mooier is. En dat gaat de nieuwe SimCity doen. In dat in is, dat doen. is misschien ook een beetje de, de manko of de uitdaging van de strategie game. Dat de strategie game in essentie eigenlijk altijd hetzelfde blijft. Ja. ja. ja. Nou, nou wordt er ook nog een, een game-tablet verwacht. Gaat, gaat dat nog een revolutie teweeg brengen in gamersland? Um, nou dat, ja, de tablets... In principe is het allemaal ja, hetzelfde idee als de iPad. En um, of het echt revoluties gaat uh, teweeg brengen? Ik denk niet echt. Het is, het is gewoon weer een nieuwe manier van besturen met, met de handen. En dat heeft ook weer zijn limieten. Dus ik denk niet dat de revoluties van, vanuit de tablets gaan komen. Maar als er waarschijnlijk komen, volgend jaar komen ook de nieuwe consoles, als het goed is, eruit. Dus je weet wat dat daaruit is bij zit. 2013, het jaar van de strategie Gamer. Mooie uitleg van Thomas Piccoli. Hij schrijft voor de website Gamer.nl. Thomas, dankjewel. je wel. From the dreams, life is only worth when you give it away. And when you're done, you've learned there is nothing that's greater, and there is nothing that weighs more. Cause you grow and you grow, and with years, you'll know there is only one thing in the end to show. You do it wrong again and again, till it's too late to stop. And then you look into the right. Can't stop your lies And then you're all alone at night All you wanted from me was a gift of love But for reasons unknown you said I was too far Felt I cannot come closer Then you said it was over I really tried when I said I did my best I guess I thought you'd do the rest We will meet in the corner Cause together is warmer Ooh. And then the feeling starts Ooh. And it fills your heart Ooh. And in the end there's only love is only worth when you give it away when you're done you learn there is nothing that's great En and the two dragons in the end there's only love. Terwijl het in Nederland nacht is, is het aan de andere kant van de oceaan avond. De tijd voor Amerikaanse sporten waar we u dan ook regelmatig van op de hoogte houden op de woensdagochtend op Radio 1. Want ook in de VS is het zomer op dit moment en dus het ideale moment om vooruit te blikken op wat komen gaat. Dat doen we met Neil Petersen, hoofdredacteur van sportamerica.nl. Neil, goedenacht. Goedenacht. Ja, zoals gezegd, ook in de VS is het zomer en de Olympische Spelen zijn ook nog eens aan de gang. Is er daar in Amerika nog iets te beleven op het sportgebied op dit moment? Nee, het is de meest rustige periode uh, in Amerika voor de vier grote sporten. Op dit moment hebben we eigenlijk alleen honkbal, uh, MLB. Dat uh, gaat rustig verder. En uh, ja, de training camps voor de NFL, dat is American voetbal, die gaan langzaamaan beginnen. Dus dan uh, hebben we twee sporten gedurende de zomer. Ja, want hoe staat het ervoor in de MLB? Ja, die gasten spelen 160 nog, 163 wedstrijden zoiets. Dus die spelen rustig verder. En uh, ja, in september uh, daar uh, worden de beslissingen, uh, vallen de beslissingen in september. Want dan uh, gaan ze richting de playoffs en in oktober zijn de World Series. Uh, de New York Yankees, ja, dat is wel hè, het meest bekende team uh, over de hele wereld. Uh, ja. Die gaan heel goed dit jaar. En uh, die zijn een beetje op weg om uh, hun 28e titel binnen te halen. Als, het, uh, als ze deze lijn uh, weten door te trekken. Ja, In september dus het uh, baseball. Oktober, uh, uh, oktober, oktober, oktober ja. dat zijn de World Series. En de ontloping van de competitie vlak daarvoor. Um, verschillende sportcompetities staan natuurlijk ook weer op het punt van beginnen. En merken voetbal geloof ik straks weer ja dat is de NFL heel goed die, die, die hebben dan uh, ja daar kijken Amerikanen echt naar uit uh, training camp dan komen de spelers voor het eerst bij elkaar voor het publiek en uh, ja dan kan je weer een beetje zien hè. de verschuivingen hoe gaan spelers gaan de quarterbacks hè, de belangrijke personen binnen een ploeg hoe gaan die hun ballen gooien naar de receivers hè. Hoe, hoe hoe gaat het allemaal die samenwerking en zo ja. Maar, is, is, is, dat, is dat dan ook, even voor ons beeld hoor, is, is dat dan een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld de open dag van Ajax of de open dag van ja, F.C. Ja, Donië? Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe ja, ziet dat of, eruit? Ja, ja, dat, dat is, uh, ja nee, dat, uh, de hele shows, live verbindingen en uh, ja, dat, dat, dat is allemaal nog veel groter, dat kunnen wij je ons niet voorstellen. Wat altijd heel leuk is om te zien, en dat kan ik mensen ook absoluut aanraden, is Hard Knox. Is een, uh, is een uh, documentaire serie uh, van HBO en uh, die volgen elk jaar volgens een ander team en die gaan hem... Nou, ik denk vier, vijf weken achter de schermen. Ah, dat is fantastische televisie als je ooit wil weten wat er uh, bij een NFL-team uh, gebeurt in de voorbereiding. Wat wel goed is voor de NFL is ook dat we weer gaan beginnen. Want ja, die gasten die bakken er niet zoveel van als uh, in de off-season, zeg maar, als ze niet spelen. Want voor mij zitten we nu alweer aan de 35 arrestaties van NFL-spelers. Oh, oh. Ze hebben zo'n uh, seizoen nodig om een beetje in toom gehouden te worden. Ja, nou dat lijkt het wel. Want we, ja, de, je, je ziet de meest, echt, de meest vreemde dingen, de ja, berichten die we iets. binnenkrijgen. Ja. Nou ja, ja, spelers die gewoon veel te veel drinken. En laatst uh, kreeg iemand ruzie bij het stoplicht. En toen heeft iemand anders klem gereden. trok zijn shirt omhoog om te laten zien dat hij een pistool bij zich had. Oeh. En uh, werd dus opgepakt, maar het zijn ook echt grote jongens die worden opgepakt, of juist niet. Maar... Worden, die, worden die spelers niet geschorst door een club of wat dan ook? Ja, nee, dat hangt er vanaf. Je, uh, je hebt spelers die het voor de eerste keer, dan krijg ze een waarschuwing, krijgen ze een boete. En uh, officieel hebben ze natuurlijk niks met de club te maken. Ja. Maar ja, het, het schaadt de naam natuurlijk wel. Maar uh, nee, dat is wel, uh, wel goed. Uh, wat wel interessant is om te zien... Um, dat was heel discutabel. Dat gebeurde uh, ik denk twee maanden geleden. New Orleans Saints hebben enkele jaren geleden nog de Super begonnen. Die hebben flinke straf gekregen. En dat ging om uh, bounties. En ze hadden uh, prijzen, onderling hadden ze uh, weddenschappen, prijzen bedacht uh, over tegenstanders. Dus dan zouden ze bijvoorbeeld tegen de New England Patriots spelen. En daar speelt de quarterback Tom Brady. Dan hadden ze onderling uh, afgesproken. Nou, wie Tom Brady uit de wedstrijd beukt, zeg maar. Die krijgen duizend dollar en zo. Dat <laughs> gebeurt heel veel in de NFL, maar mag officieel niet. En bij de New Orleans, Saint, uh, New Orleans Saints is dat dus uitgelekt. En die hebben een gigantische straf gekregen. Ja, tijd dat ze weer gaan beginnen in het American voetbal. Absoluut. En nog even snel naar de sporten die ook de moeite van het volgen waard zijn. Basketbal, ijshockey, gaat dat alweer zo'n ja, beetje beginnen ja, of ja, niet? Ja, nee, nee. Dat, uh, nou, De voorbereidingen gingen uit mijn hoofd september, oktober. En dan uh, eind oktober, wat zeg ik, begin november begint de NBA weer. NBA, ja, dat... dat nou, dat wordt fantastisch. Uh, we hebben uh, LeBron James, die heeft zijn eerste titel afgelopen jaar gewonnen. Ja. Wordt dit hè, het begin van een hele serie? Of uh, ja, uh, Kevin Durant, daar stond hij in de finale tegen. Dat zijn denk ik de toekomstige sterren van de NBA. Dat zijn dan de, de Miami, Heat, dat is LeBron James, yes. en Kevin Durant is, um, moet ik het goed zeggen, uh, de zo, dat is een goede. Ah, Jeetje. Ja, het is all season. Hè, dat, uh... <lacht> dan krijg je dit dan weer niet meer in houden. <lacht> Ja, het, nee, het, de Oklahoma het... city Thunder. Ik speel helemaal nee. even weg. Nee, nee. Ja. En dat komt omdat ik het uh, eigenlijk uh, heel snel nog wil zeggen. Anthony Davis is, uh, speelt nu, heel leuk, met Team USA uh, in Londen. Uh, is nog een college speler officieel en gaat... Dit seizoen zijn eerste seizoen spelen voor de New Orleans Hornets. en uh, Hij heeft maar één jaar in college gespeeld en is meteen doorgegaan naar de NBA. Dus daar gaan we heel veel van verwachten. Dat en, worden... dat is Anthony Davids. en JC's team, um, dat is, uh, die heeft zijn eigen team, dat zijn de Brooklyn Nets. Daar is hij eigenaar van. Was altijd de New Jersey Nets, is verhuisd naar de Brooklyn... En, uh, dus je krijgt een derby dit jaar in New York, de Brooklyn Nets, New York, niks. Nou, jij gaat het allemaal weer volgen, dat worden weer veel slapeloze nachten voor de uh, Als voor, je nog iets hebt voor de NHL, en daarom heb ik heel weinig over gezegd... Het <laughs> zal mij benieuwen of er weer een seizoen komt, want het lijkt op een lockout uh, uit te gaan draaien. Uh, dat heeft ermee te maken, de spelersvakbond tegen de NHL komen er niet uit over de salarissen en uh, de CAO. Want Dat verdienen zo weinig. Juist. <laughs> je houdt het voor ons in de gaten ook het komende jaar Wil Niel Petersen, hoofdredacteur van Sportamerica.nl. Nog een hele goede nacht. Zelfde. Dank je wel. U luistert naar de ultieme vooruitblik op het nieuwe seizoen. Nog steeds bij ons in de studio Medium Sandra Solkes. Straks voorspelt ze de toekomst van Mark Rutte. Maar eerst het volgende. In uh, Nederland, uh, vooral bekend met uh, media als Char en Dirk Ogilvie. Uh, ja, die, die zien we veel, die horen veel op televisie. Um, wat vindt u van die collega's? Ja, ik heb uh, hen beiden op televisie uh, gezien. En ook Dirk Ogilvie ben ik een keer naar een theatershow uh, gegaan. Uh, ik moet zeggen dat Dirk ook heel, heel nauwkeurig is in zijn bewijsvoering. En ja, dat is wel het voordeel. Als ik in de zaal zit, kan ik een beetje meekijken. Dus dat heb ik gedaan. En ik had echt het gevoel dat hij goed contact had... met de overledenen die zich aandienden. En uh, ja, zijn stijl is natuurlijk wel een uh, van entertainment. En ik, ja, ik ervaar ook dat hij een bepaalde rol heeft. Het bekendmaken van zijn werk, uh, wat er kan bij de televisieshows... Ja. En dat doet hij wel op een ja, manier van entertainment. Ja, want het is juist ook die vorm die, die bij veel mensen uh, op, op sceptis uh, staat. Uh, wat zegt u tegen die mensen die zeggen: Ja, dat is die Dirk, dat is, dat is doorgestoken kaart? Wat, wat zegt u tegen die mensen? Um, ik kan me voorstellen dat mensen met een kritische blik en met een eigen mening naar een televisieprogramma kijken, dus ook naar Char of naar Derek Ogilvie. Uh, het is belangrijk dat iedereen op zijn eigen gevoel afgaat. En het is ook zo, dat is net als met andere beroepsgroepen... als je naar een psycholoog gaat of naar een arts... dan heb je ook een persoonlijke voorkeur... voor een bepaalde manier van communiceren hoe iemand is... En uh, bij de een past de ene communicatievorm en de bij de andere een andere stijl. Ik moet zeggen dat ik zelf ook niet uh, van de shows en entertainment ben. Ik werk veel uh, met persoonlijke ontwikkeling, veel één op één. En dat geeft een hele andere sfeer. Dus ik verwacht ook mensen die bij mij komen, misschien minder snel uh, naar Dirk veel toe gaan. Want um, hij heeft ook wel iets, eens iets fout, dat komt dan uitgebreid in de media. Ja. Um, er zitten dus blijkbaar risico's aan het vak. Maar we gaan ja. ervan uit dat alles wat u zegt als medium... dat dat moet kloppen, maar dat is dus niet zo. Dat hoeft dus niet zo te zijn. Uh, nee, uh, het kan zijn dat er toch uh, dat een verkeerde interpretatie is. Wat ik uitlegde uh, net, is dat je beelden ziet, dingen hoort, dingen voelt. Uh, daar kan dus een soort interpretatiefout uh, in zitten... En ik vraag ook altijd aan mijn cliënten om goed mee te voelen... om zelf met hun eigen intuïtie, hun eigen gevoel te checken... kan ik iets met deze informatie, ja of nee. Ik vind het sowieso heel moeilijk als mensen ja, zonder, zonder kritische vragen te stellen... of zonder zelf te testen, zonder hun onderscheidingsvermogen in te zetten... maar op een ander iemand afgaan. Nee, het gaat er juist om dat iedereen in zijn eigen kracht staat... En, en juist geholpen wordt met de informatie die die krijgt... ofwel door helderziende waarnemingen... of door een bericht van iemand die overleden is... dat je eigen beeldvorming weer scherper, helderder maakt. Ja. Dus... Miss, misschien is het leuk om, om dit, dit wat concreter te maken. U heeft uit uw praktijk ongetwijfeld talloze voorbeelden... van mensen met een bepaalde vraag... zonder het te specifiek te maken, zonder ja. die privacy te schenden. Heeft u een, een voorbeeld van een cliënt die u onlangs nog heeft gehad... en, en, en met, met wat voor vragen... Iemand bijvoorbeeld, komt hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Ik probeer, ik probeer maar dat voor me te zien. Um, nou, er was laatst iemand met een vraag over een baan die zat in een bepaalde baan, was daar niet helemaal happy meer in. Uh, en ik kwam met de vraag: van hoe, uh, ja, hoe ziet het eruit? Wat zijn mijn talenten? En dan kan ik dan heel goed benoemen waar iemand goed in is. Dus niet per se van dit is de baan die je moet doen. Dat zou. In mijn ogen vrij directief zijn, maar wel een heleboel talenten opnoemen. Van hier ben je goed in, met de combinatie van, nou uh, ja, zinvol om dit ernaast op te pakken. Het was iemand die uh, goed analytisch sterk, of analytisch sterk is. En uh, ja, dus verder in haar beroepsgroep meer het analytische gedeelte zou kunnen gaan onderzoeken. En zij kwam ook met een vraag over een relatie. Um, ja, of, ja, die was toch verliefd op iemand. En dan kan ik wel uh, duiden of daar een potentieel in zit, ja of nee. Vindt u eigenlijk dat uw uh, beroepsgroep serieus genoeg genomen wordt? <laughs> nou, dat is ja, wat vind ik daarvan? Um, het is een beroepsgroep die niet beschermd is. Dus iedereen kan zeggen dat die medium is of, of ja, daar waarnemingen in doen. Dus het is een hele onbeschermde beroepsgroep. En um, uh, ja, ik ervaar wel in meerdere beroepsgroepen... Dat het, dat het niveauverschil, ook bij een journalist... je hebt, je hebt uh, uitmuntende journalisten en misschien ja, uh, wat mindere <laughs> journalisten. <laughs> en ja, dat geldt hiervoor ook. Dus, dus, maar omdat het niet beschermd is... en geen specifieke opleiding aan vooraf hoeft te gaan... is het uh, hierbij extra belangrijk dat mensen zelf... Uh, goed voelen of ze goed zitten bij die persoon, ja of nee. Ja, want, want, want u zegt zelf, ja, iedereen kan zich ook wel medium noemen. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Uh, hoe dun is dat lijntje dan tussen, tussen uh, waarheid en oplichterij? Hoe, hoe, hoe duid je dat? Hoe kun je dat aanvoelen? Um, hoe kan je dat aanvoelen? Ja, op basis van de informatie die je krijgt. Uh, is daar is ook heel veel iemand die daar scherp in is. Die geeft echt feiten geeft die door die, die, die hij anders niet zou kunnen weten. En dat gaat natuurlijk helemaal goed als je niet op televisie bent. Dan is die vraag niet meer van is het doorgestoken kaart ja of nee. Maar Als iemand één op één tegenover je zit en je komt met bewijzen... Uh, wat, uh, dat, wat gewoon klopt, Ja, dan is er voor die persoon... Uh, geen vraag meer. Nee, nog, nog, nog, nog een korte vraag, want er zijn ontzettend veel mensen... in uw beroepsgroep. Um, als u een inschatting zou moeten maken... ik weet dat dit ontzettend moeilijk is... maar als u een inschatting zou moeten maken van... nou, uh, uh, we hebben met zoveel... oplichters, mag je dat zo zeggen, te maken... in deze beroepsgroep, of zoveel mensen die eigenlijk... maar wat doen, maar... maar, maar niet... Uh, uh, uh, he, die, die dat niet waarheidsgetrouw doen... als u daar een inschatting van zou moeten maken... Hoe, hoeveel mensen gaat dat In om? In percentages. Ja. Ik, zou, ik kan dat echt niet. Ik heb gewoon niet het totaalbeeld van deze beroepsgroep. Nee. En, uh, dit vind ik ook een hele lastige uitspraak uh, om te doen. Er komt vast wel eens dat soort mensen tegen. Uh, en, uh, komt u vaak mensen tegen dat u denkt... nou, dit, dat weet ik niet, dat klopt niet. Um, ik zoek juist mensen als ik zelf eens een keer advies ga halen bij iemand anders. Ja, dan ga ik echt op een gevoel af. En misschien helpt het als je wat bekend bent in die wereld. Dat je weet uh, bij wie je wilt zijn, ja of nee. Goed, we gaan uh, zo meteen doorpraten met Sandra. En dan gaat het hebben over die helpers, wat dus ook overledenden kunnen zijn. Dat vind ik natuurlijk heel spannend. En aan het einde van, deze, van, deze, van dit uur van deze WNL-nacht over het nieuwe seizoen. Die toekomstverspellingen van Mark Rutte. Makes me wonder, Maroon 5. Dit is Omroep WNL op Radio 1. De tijd zes minuten over half vier. Zoals al vaker gezegd blikken we in deze uitzending vooruit op het komende seizoen. Van de Amerikaanse verkiezingen tot de Nederlandse economie en weer terug. Maar natuurlijk slaan we ook ons eigen programma niet over. Die hoort doorgaans op dit tijdstip nog steeds wakker. En ook komend jaar is het programma weer te beluisteren. Nog steeds wakker heet altijd... een. Bent de gast die live muziek speelt? Onze muziekredateur Teun Verstegen is daar ook komend seizoen weer verantwoordelijk voor. Teun is bij ons aangeschoven om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten. Uh, Teun, goedenacht. Goedenacht. Vorig seizoen had nog steeds wakker veel verschillende muzikale gasten. En bijna allemaal hartstikke goed. Gaan we dat dit jaar overtreffen? Ja, dit, nou, ik denk het wel. Nou, overtreffen, overtreffen... Het niveau Evenalig. moet in ieder geval hetzelfde blijven. Ja, dat is wel, uh, wel de uitdaging uh, waar ik uh, door onze uh, hoofdredacteur een beetje voor gesteld ben. Uh, en ik, ik doe mijn best om dat te laten slagen. Het is niet altijd even makkelijk. Uh, maar gelukkig heb je dan uh, zo hier en daar uh, een mannetje of vrouwtje... die dan ook wel eens zegt... Uh, nou, ten heb je nog iemand nodig? Dan uh, moet je die eens even bellen. Ja, wat, uh, wat nou is het niet leuk, Teun? Want je zegt, ja, onze hoofdredacteur heeft jou voor die taak gesteld... Maar wat nou als het niet lukt? Moeten we dan afscheid van je nemen? Of nee, nee. Maar de, ik ga er voorlopig niet vanuit dat het niet lukt. Dan moeten we dat misschien in december samen eens evalueren of dat de inderdaad niet de goede kant uitgaat. Maar ik denk dat dat wel er mee gaat. Nee, en dan geef jij me nog een keer een tipje en dan weer pluspunten voor mij. Dat is wel goed. goed. En uh, Tuin, zit er nou nog een, een, een lijn in de bench die jij hier ontdekt en hier neerzet. Nou, nee, niet per se. Kijk, je zit natuurlijk in een radiostudio, dus de ruimte is wat beperkt. Uh, dus he heavy metal zul je hier niet direct vinden. Het lijkt spannend. me ook zeer spannend. Het lijkt me alleen niet per se passend voor de nacht. Nee. Uh, dus. Het zit vaak in de uh, folk, uh, pop, um, wat lichtere rocken. Ja, want, want, want let je daar ook echt op het moment dat je een band uitzoekt? Hoe, waar, waar kijk je naar? Waar luister je naar? Dat zijn wel dingen waar je rekening mee houdt. Het, het is Radio 1. Radio 1 heeft een gemiddeld publiek. Uh, geen uitschieters wat bijvoorbeeld ooit Kink FM uh, had. Of uh, uh, nou, Classic FM. is, is ook, ook weer geen ook jongere niet... zender als die. Nee, FM? Uh, nee, dat, dat is het ook niet. Dus een DJ uh, je plaatjes laten draaien, dat zit er ook niet in. Nee. Dus we moeten een beetje de middenweg kiezen. En uh, uh, ja, volgens mij is dat vrij aardig te doen. En afgelopen seizoen ook wel gelukkig. Afgelopen twee seizoenen eigenlijk. Ja, want wat kunnen we komend seizoen verwachten? Nou, laten we beginnen bij een band die me eigenlijk al een tijdje terug... Uh, een beetje te binnenschoten en getipt werd ook nog op verschillende plaatsen. Uh, Alaska. Um, een band uit Noord-Holland. Ja, ik, luister even mee en dan gaan we daarna even kijken hoe het eh, precies te oh, omschrijven ja. is perfections all our gods i found my answer in the arms the arms the arts dus ja de, nou, ik, ik zie het hier meteen al voor me in de studio zie je de fluit gaan ik het, wel, het heeft ook <laughs> iets het, het, heeft, ja, het is ook een beetje schotsachtig ah, nou, dat de, dat heeft vooral met name wel dit nummer moet ik zeggen hoor ja. uh, actors and liars heet het album Um, daar staan veel van dit soort nummers op. Zelf omschrijven ze het als uh, 60s en 70s, uh, gemengd met de huidige indie scene, smelt samen tot authentieke indie folk. Ja, oftewel Volk, en dat is goed anno 2012. En zeker het komende seizoen waarschijnlijk, want dat ja. scoort gewoon goed. Dat, dat lijkt me zeker. Ik, uh, ik wil nog wel wat verder luisteren. Wat kunnen we nog meer verwachten? Um, uh, Serious Talent in de studio. Ah. Uh, op 3FM gaat het goed. Op Radio 1 heb ik er nog minder voorbij horen komen. Jessa Maria komt langs. Out in the dark, she lights a spark, Hearing all these different voices. Thinking over all the choices she made. Volgens mij weer heel iets anders dan uh, bijvoorbeeld Alaska. Uh, maar er staat hier een hele mooie vleugel. Prachtige vleugel. Afgelopen seizoen uh, veel gebruikt. Ik herinner me nog een, een Ben Kaplan die hier uh, totaal losging uh, op de vleugel. En uh, Jessica Maria zal daar, uh, denk ik, uh, bijzonder mooi gebruik van gaan maken met haar. Uh, dansbare en luisterbare pop. En we hebben zelfs eh, een, een technicus die graag voorafgaand aan de uitzending... nog even een, een liedje speelt op de vleugel. Dus ja. wellicht dat we daar ook nog een half van gaan horen. Daar, kom, daar ook, komen ja. wij altijd in de modus. Iets anders, en eh, per toeval eh, vorige uur ook al eh, te horen ja. in deze uitzending... was eh, Crappy Dog. I've got a crush on you. I've got a crush on you. Crush on you. Dat is, dat is weer heel wat anders. Dat is heel wat anders. En als je dan ook kijkt naar de, de foto's op hun site, de beelden op YouTube. Het is een behoorlijke bende. Hmm. Het, is, het is mooi om te zien. Um, beetje, een beetje ouderwetse blues invloeden. Ja, zeker. Dat zit er, dat zit er sowieso wel in. Uh, uh, misschien wat, wat Amerikaans. Uh, maar heel veel blues heeft het zeker. En het, het is ook opgenomen uh, op wat oudere uh, trommels. Uh, nou, wat ijzerwerk. Ja. Dus dat is, uh, het is denk ik niet mis. Ik, ik ben, ik ben uh, afgelopen seizoen nog voor een band... ik weet niet eens meer wie dat was... Uh, op zoek geweest naar... Iets van hout waar die met z'n klompen op Ja, dat Ja, uh, afgelopen seizoen hadden we uh, Ralf de Jong. Ralf de Jong was het inderdaad. En dat is een vriend van de show geworden. Maar ik zie dat we de, bij deze band, oh. bij Crappy Dog... wellicht ook weer op zoek moeten <laughs> naar, naar zo'n houten uh, plank-achtig. Ik, ik stel Jeet. voor dat jij op jouw treinreis gewoon een, uh, een plank, plank meeneemt. Een plank mee. En dan, dan moet dat gewoon lukken. En nog even over Crappy Dog. Uh, het eerste album opgenomen in een legertent, tent. Het tweede in een caravan. Het derde op een boot. En het vierde is in een oude schuur opgenomen. Dus je kan ongeveer uh, bedenken hoe dat klinkt. Ja, nou heb je ook nog iets uh, um, voor volgend seizoen... dat je misschien ook nog wel langs wil hebben in de studio? Ik zie hier nog iets staan, maar volgens mij heb je ze nog niet eens gebeld. Of nee, er, er is nog weinig contact geweest. Het is me uh, wens... kort geleden getipt. Dus als we het horen, jongens, jullie zijn uh, hartelijk welkom. Wattenisch uh, poetsch zou ik heel graag hier in de studio hebben. Maar kleine belofte. Ik geloof wel dat dat gaat lukken. Ik ga mijn best doen. We gaan uh, straks ook maar even luisteren naar het hele nummer. Lijkt me, lijkt me wel leuk eigenlijk. Nou, ga ik dat ja? voor je regelen. Oké, okay, top. Helemaal goed. Dankjewel, uh, Teuvers tegen, over het uh, nieuwe seizoen van Nog Steeds Wakker. Een programma met elke dinsdagnacht, woensdagochtend, hoe je maar wilt. Live muziek en goede live muziek. Teun, dankjewel. Maar um, uh, Anthony spoedt zo meteen. Maar niet voordat we eerst even met Sandra gaan praten. Ja. En dan over dat ene onderwerp, uh, medium Sandra zit nog steeds naast ons... Um, dat uh, zo net al aan het bot kwam en uh, mij in ieder geval heel erg interesseert, namelijk die um, helpers of gidsen die, um, als jij iemand ontvangt in jouw praktijk... Ja. die aan jou vraagt of je iets kan vertellen over zijn leven in het hier en nu... of over de toekomst of de nabije toekomst dat jij dan je kanalen openzet. Ja, dat klinkt allemaal heel uh, uh, raar, maar we moeten het zo even zeggen. Ja. En dat er dan helpers en gidsen komen... die jou informatie geven over die persoon die tegenover jou zit. Dan vraag ik mij af, en denk ik Martijn naast mij ook... wie zijn die mensen, wie zijn die helpers en gidsen? Ja, ik kan me voorstellen dat dat wat uh, abstract uh, overkomt... Um, uh, ja, als je mij misschien twintig of dertig jaar geleden had gevraagd... kan dit allemaal, dan had ik ook uh, nou gekeken van... nou, ik weet het allemaal nog zo net niet. Maar door eigen ervaring en door steeds zelf te ondervinden... en daarin steeds verder te gaan, uh, ja, is het voor mij werkelijkheid geworden... En um, als je bijvoorbeeld voorstelt dat um, ja, als je overlijdt... je uit je lichaam gaat, dat je nog wel blijft leven... in een andere wereld, in de spirituele wereld, zeg ik meestal... Um, ja, de, dan is het niet ver of niet moeilijk om ook te bedenken... dat daar meer mensen zijn of mensen, zielen die al verder ontwikkeld zijn... die andere taken hebben. Dus dat het niet alleen maar overledenen zijn, maar dat er meer... Ja, helpers, gidsen, uh, informatie kunnen geven. Maar eigenlijk een, een hele aparte industrie aan mensen die wij <laughs> niet kunnen zien. Ja, maar niet geestelijk. iedereen. Sommige mensen ja, kunnen dat moet wel zien. Dat ik eigenlijk of vermijden. Nou ja, de entiteiten. Dus. Uh, zielen, zielen. Zielen. Ik, ik vind een ziel, ziel heel mooi woord. Zijn dat bij jou altijd dezelfde zielen? Uh, een, groep, uh, een groep is bij mij. En, kent u die ook dan bij naam of bij. bij, uh, bij Weet u wie dat zijn? Of ja, zijn ik kan de kwaliteit van die herken ik, maar dat uh, net zo goed als je van een ander misschien een stemgeluid en van een andere mensen stemgeluid kan herkennen, of een manier van lopen, kan je ook de energie, de uitstraling uh, van deze groep herkennen. En ik weet niet, niet alle namen, maar één bijvoorbeeld heet Jan. En dat vind ik heerlijk uh, lekker nuchter. Ja, er komen uh, ja, het... ook de klompen weer terug. Ja. Uh, en die komen ja. Alleen bij u als u dat vraagt, dat als u in uw bed ligt en er gewoon rustig wil inslapen. Dat dan denk je Jan uh, bij uw bedrand staat. En dan denk je, Jan, hou eens op, ik wil gewoon slapen. Dat gebeurt niet. Nou, dat gaat. Uh, jawel, want uh, iedereen heeft gidsen en begeleiders bij zich en ook overleden. En je kunt. Mensen zeggen dat ook wel, dat ze, dat ze op andere momenten dat voelen. Maar dat gaat op een hele zachte, subtiele manier, wat heel prettig is. En je kunt ook rustig vragen dat, ja, of mensen of zielen dus even iets verder weg uh, gaan staan. Dus dat uh, ja, is juist prettig om die steun te krijgen. Nu bent u ook zelfstandig ondernemer. Ja. En... Uh, een, u geeft advies, zakelijk advies aan bedrijven of marketingadvies? Ja, ik ben um, ja, in mijn praktijk is een deeltijdpraktijk. En daarnaast ben ik uh, interim manager op het gebied van marketing en dat communicatie. Dat is heel anders. Hoe bent u hier ingerold, om het zo maar even te vragen? Um, ja. Is dat een lang verhaal of een kort verhaal? Een kort, een kort verhaal. Uh, in 1998 heb ik naar muziek geluisterd, inheemse muziek. En toen uh, had ik met mijn ogen dicht, zag ik geel. En uh, mijn ene deel van mijn lichaam ging naar beneden... en de andere omhoog. En ik begreep er helemaal niets van. En uh, dat was mijn eerste ervaring. En ik dacht, met mijn rationele verstand... en uh, met mijn andere achtergrond, dit kan niet. En uh, daarna ben ik uh, ja, um, op zoek gegaan. In die zin heb ik trainingen gevolgd, cursussen uh, op dit gebied. Oké... Okay. Um zoiets kan uh, op die manier gewoon gaan. Dus als je in een, één een, een keer een kleur ziet. Ja, ik, um. ben, ik ben nog heel benieuwd. En we hebben zometeen nog, uh, nog wel een paar minuten... Om, uh, om hier nog even over verder te praten. Uh, tot die tijd, die band waar Teun het net over had... en die we graag uh, een keer ook in deze studio gaan zien komend seizoen. Anthony's Pooch, dit is Used To Be. En toen The Hangover. x men Harry Potter. De kans is zo dat u één van deze films heeft gezien. Het zijn alle grote blockbusters Films zoals er in een jaar maar een paar worden gemaakt. Maar wat kunnen we de komende tijd in de bioscoop verwachten? En wordt het een mooi filmnajaar? We hebben het erover met Rick de Gier. Hij is filmjournalist voor de VPRO. Rick, goeienacht. Goeienacht. Om maar met de deur in huis te vallen. Wat uh, wordt de grote film van dit najaar? Nou, ik denk dat we uh, zo rond de kerst, dan kunnen we um, The Hobbit verwachten. De nieuwe film van uh, Peter Jackson, die ook The Lord of the Rings heeft gemaakt. En uh, ik denk dat dat wel de grote hit van, uh, van het jaar wordt, van het najaar. En dat is een prequel op The Lord of the, Rings, Lord of the Rings, hè? Klopt. Ja, het wordt weer een beetje een ingewikkeld verhaal. Zoals je destijds bijvoorbeeld met, uh, met Star Wars had, waar al drie uh, delen van verschenen. Vandaag is... Uh, Bekend geworden dat uh, The Hobbit ook uh, een driedelige film wordt. Doe maar. Ja, het zouden er twee worden, maar. <clears throat> um, ja, er waren eigenlijk nog. Uh, er was zoveel verhaal over. Naast, uh, naast het boek van The Lord of the Rings en uh, The Hobbit heeft uh, Tolkien destijds nog meer boeken uh, over diezelfde wereld geschreven. En Peter Jackson die. Uh, ja, die had zo de smaak te pakken dat hij dacht van nou, dat, dat pakken we er ook nog bij en dan maken we er gewoon uh, drie films van. Dus dit wordt uh, de eerste die uh, zo rond de kerst uitkomt. En worden dat dan ook weer van die lange films? Ja, ik ben bang van wel. Ja, hij, uh, hij heeft er wel een handje van om inderdaad uh, gewoon lekker 2,5 uh, uur of drie uur uh, daarvoor uit te trekken. Ja. Ja, dat is dus een film waar, die we niet mogen missen, waar we sowieso over moeten mee kunnen praten. De Hobbit, kunnen we nog meer interessants verwachten? Nou, ook uh, altijd interessant is uh, de nieuwe Tarantino, ja. uh, Django Unchained. Ja, waar gaat hij over? Nou, die, uh, die uh, speelt zich af in Amerika uh, rond de tijd van de slavernij. Um, Tarantino heeft uh, zijn vorige film Inglourious Bastards, die, die ging over de nazi's en de joden. Nou ja, dat is natuurlijk nogal een controversieel onderwerp, zeker met zijn uh, ja, ironische aanpak. Dus wat dat betreft denk ik dat deze film niet anders zal zijn... omdat het over slavernij gaat, wat natuurlijk zeker in Amerika heel erg gevoelig ligt. Ja, is er ook al wat, uh, is er ook al wat van te zien? Is er al een preview? He hebben mensen hem al gezien? Nee, er is, uh, er is een trailer, maar de film zelf is, uh, voor zover ik weet, nog niet, uh, nog niet vertoond. Hm. Dus uh, ja, het is even afwachten wat het wordt. Ik heb zelf toevallig uh, een paar weken terug in, uh, in Amerika Jamie Foxx... de hoofdrolspeler, erover gesproken en ik vroeg oh, hem ook van... Ja, um, is dat niet te controversieel met die, uh, die aanpak van, van Tarantino? Maar hij verzekerde mij dat, uh, ja, dat het wel een hele. wrange, schrijnende. pijnlijke, maar, maar goede, goede film wordt. Nu heb je hebt twee films genoemd die waarschijnlijk een grote uh, hit in de bioscoop gaan worden. Is er nog een film waar je zelf naar uitkijkt? Ja, waar ik zelf uh, erg veel zin in heb, is de nieuwe film van uh, Paul Thomas Anderson. Dat is de maker van uh, films als Magnolia en There Will Be Blood. Hm. En zijn nieuwe film heet The Master. Daar is ook uh, net een trailer van uitgekomen. Die komt in december ook uit als het goed is. Daarin speelt uh, Philip Seymour Hoffman een sekteleider in de jaren 50. En het verhaal schijnt nogal te lijken op uh, het ontstaan van Scientology. Dus uh, ja, daar zit ook wel het controverse omheen. Niets voor Tom Cruise dus? Ja, nou ja. Ik weet niet of hij er blij mee is inderdaad. Tot slot uh, Rick. Wordt het, wordt het een goed filmjaar het komende filmjaar? Ja, nou, ik, ja, ik noemde nu drie films uh, waar ik zelf erg veel zin in heb. Um, nou, er, er komt nog heel veel goeds aan. De, ja, eens even kijken. Um, nieuwe films van de Coen Brothers, Spike Lee, Woody Allen, Terrence Malik. Dus het wordt een uh, goed filmjaar. Ja, ik vind, ik, ik, ik vind het een heel, heel spannend jaar. Ja, zeker. Oké, okay, nou, de, we gaan het afwachten. We gaan met z'n allen ook weer naar de bioscoop. Ook dit najaar. Rick de Gier, filmjournalist voor de VPRO. Dankjewel. je Nog steeds naast ons Sandra Solkers... Medium uit Naarden. Het staat voor de grote klapper, mevrouw Zolkers. U heeft vanavond op verzoek van ons nagedacht over Mark Rutte. U heeft daar geprobeerd iets bij te voelen. En kunt u ons daarover iets vertellen? Wat heeft u gevoeld bij Mark Rutte? Oftewel, dat is de kleine vraag of middelgrote vraag die eraan vastzit. Hoe ziet de toekomst van ons land er dan ook uit? Ja. ja, ik heb me geconcentreerd op de politieke situatie. Oh, Oké, okay, nog beter zelfs. Ik, uh, ik wil eerst wel een kanttekening maken. Dat ik, wat ik nu zie, is, is wat er nu staat in de energie. Wat meest waarschijnlijk is wat staat te gebeuren. Omdat iedereen toch vrije wil heeft. Kunnen andere keuzes gemaakt dat begrijpen worden. Dat Dus dit heeft een, een, een hoge slagingskans, Maar ik wil niet zeggen dat dit het absoluut is wat gaat gebeuren. Maar als dit gaat gebeuren, wat ik nu ga vertellen... <laughs> dan zal u nooit meer uit mijn hoofd verdwijnen, mevrouw Zolkers. Nou, dat lijkt me geweldig. Ja. <laughs> um, nou, ik zal me concentreren op wat ik gezien heb. Uh, eerst een beeld van uh, een paardenrace. En, uh, het, wo het wordt een heel spannende race, opnieuw eigenlijk. Ik zag ook dat een relatief kleine partij... op het laatste moment extra zetels uh, gaat krijgen. En dat zal belangrijk worden voor de formatie. Dus dat heeft invloed op de samenstelling van de partijen. Um, het lijkt dat we een fotofinish gaan krijgen... waarbij ik toch uh, op dit moment zie dat de SP uh, daar, uh, daarbij wint. En ik kreeg een beeld van verslagenheid en schrik uh, bij de VVD te zien. En vervolgens dat een kabinet over links het meeste kans maakt. Um, Mark Rutte, um, ja, dat is natuurlijk een, zal natuurlijk een tegenslag voor hem zijn. Aan de andere kant heeft hij enorme veerkracht... En uh, ik zag ook dat hij niet van plan is tweede viool te spelen in het kabinet. En het is misschien ook iets wat niet zo goed bij hem past om tweede viool te spelen. Voor de rest denk ik dat hij momenteel uh, ja, behoefte heeft aan diepgang en zingeving. Dat dat door zijn hoofd gaat. Hij moet, en dat... hij moet aan de vrouw, hè? Nou, nou, dat, dat heb ik dat niet weet meteen nog niet. Uh, gezien. De in de omgeving geeft dat zo ja. aan reden. <laughs> ik heb Ui. wel gezien dat, hij, dat zijn functie veel uh, tijd kost en energie. Dat hij dat beseft. En dat wat wil ik, dat zal uh, een belangrijke vraag uh, voor hem worden. Of misschien al zijn. Dat hij vele mogelijkheden heeft. En uh, de mogelijkheid die het meest naar voren kwam... is uh, dat hij in het bedrijfsleven een, uh, een goede adviesfunctie zou kunnen gaan vervullen. Dus kortom. Even vertaald in, uh, in uh, Radio 1-termen. SP wint ja. de verkiezingen. Laten we zeggen dat of D66 of GroenLinks uh, in één keer op het eind... veel zeilters tussenbij krijgt. Of de SGP, dat zou ook de kunnen. Ja. In de regering komt. De VVD slaat de schrik om het hart. Mark Rutte stapt op, krijgt een vrouw, krijgt een kind... en stapt het bedrijfsleven in. Ja, dat, die vrouw en het wow. kind, dat, dat, dat verzin mijn jij er op dit moment ja. bij, hè? Uh, uh, dankjewel, uh, uh, me mevrouw uh, Snolkers. We, we gaan dit niet... Uh, ja, we, ik ik zou met dit in mijn achterhoofd naar die verkiezingen gaan, gaan kijken. Ja, en dan kijken of het zo uitkomt. Of dat het misschien toch anders loopt. Want uh, ja, een nek-aan-nek-race, een fotofinish... dat kan natuurlijk altijd nog uh, anders worden. Ik uh, wens u in ieder geval veel succes uh, in uw werk. En hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Ja, bedankt. Zometeen na... Vier uur hebben we ook nog twee uur lang vooruitblik op het nieuwe seizoen. En dat doen we met hele interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld de die heeft ons mee in het nieuwe literaire seizoen 2012-2013. We hebben de laatste showbiz-roddels van Jan Uriot. En die zijn niet misselijk. We gaan praten over het jaar van het voorlezen met Eppo van Nispen tot Zevenaar. En dan denk ik dat we het al ongeveer hebben gehad. Het NOS-journaal wordt niet door Rachid Vins maar door Anouk thuis gedaan. BNL, nieuws in de nacht.